4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Israël heeft nieuwe vergeldingsacties uitgevoerd... voor de aanslagen waarbij gisteren zeker acht Israëliërs om het leven kwamen. Vannacht werden, net als gisteren, kort na de aanslagen... luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Volgens Palestijnen is daarbij zeker één dode gevallen... en zijn tien mensen gewond geraakt. Ook in het grensgebied met Egypte was het Israëlische leger actief... om de Palestijnse militanten op te sporen... die achter de aanslagen van gisteren zouden zitten...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 Ja, zoveel vragen staan er niet eens meer open. Eigenlijk alleen die dan ben je mooi de sjaak. Waar die uitdrukking vandaan komt als je dat weet? 0800-1121. Of mail me even. Naar Zet je telefoonnummer erbij en dan bellen we je terug. Als je niet urenlang wil proberen om er tussendoor te komen. Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster en uh, meepraten tijdens dit programma via de chat. Kan via www.nachtzuster.net. Allemaal manieren om de wachtkamer van de nachtzuster te bereiken. Maar de makkelijkste is om te bellen naar 0800-1121. Ook als je antwoord weet op de vraag van Marianne en Kees. Of waarom oude wetsen windmolens linksom draaiden en de nieuwe wetsen rechtsom. En misschien kun je Marcelo nog een hart onder de riem steken. Want die wil heel graag weten of hij nog een mogelijkheid heeft om zijn VWO-diploma te halen met zijn uh, vijf gehaalde vakken. En eigenlijk wil hij dat met zes vakken halen, maar volgens de nieuwe regels moet hij dertien vakken halen. Weet jij misschien nog een uh, omweggetje voor Marcello om dat VWO-diploma binnen te slepen? 0800-1121. Of nieuwe vragen, dus ze zijn van harte welkom. En dan is het nu vier uur tijd, volgens oud gebruik, voor Disco. In dit geval D-I-S-C-O. As superficial, complicated. She's... Oh, Ottawa was dat. Marleen, goeienacht. Hi Astrid. Hallo. De avondzuster met emeritaat, steekje. Precies. <laughs> uh, luister over die meneer met zijn VWO-toestand, hè? Ja. Uh, ik heb van meerdere mensen vernomen uh, die, die dat niet konden halen, om een of andere reden. Ja. Maar die hebben colloquium gedaan op de universiteit en die zijn geslaagd. Die hebben wat gedaan? Colloquium. Colloquium? Ja, ja, ja, ja. Doet colloquium. <laughs> dat, uh... dat is, uh, dan, je, uh, dan word je getest. Dan krijg je natuurlijk allemaal vraagstukken, noem maar op. En als je dat haalt, dan kan je op de universiteit doorgaan. Eerlijk waar? Eerlijk waar. Colloquium. Colloquium. Oh, ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, ben ik wel. Maar ja, ik heb natuurlijk gewoon heel braaf mijn VWO-diploma gehaald. Ja. Dat ik heb geen weet. colloquium <laughs> <Dat> nodig. <laughs> nee, maar als je het inderdaad, als je onvoldoendes haalt... Dan kan je bij de universiteit proberen en aanvragen een colloquium. Oh. En een heleboel mensen slagen. En dan kunnen ze toch uh, het beroep uh, eventueel krijgen wat ze willen. Wat, wat, wat een goede ze tip, zeg. Zeg je? Wat een goede tip. Ja, hey, luister, ik heb de telefoon nog aan het touwtje, maar ik hoor je luid en duidelijk. Hebben de ja. mensen misschien een mobieltje dat ze je af en toe niet uh, goed horen? Het zou heel goed kunnen. Oh, ja. Ja. Nou ja, dat is geen vraag hoor. Maar, nou, uh, maar ik denk, we werken eraan. Ik denk dat over een jaartje of anderhalf dat het dan geregeld is. Ach, maar, dan heeft niemand er meer last van. En over die uh, ja. wieken van de molen? Ja. Die kan je toch uh, zoals de waait, wind waait, waait de wieken? Nee, je, uh, nee, nee, nee. Het is niet zo dat de molen de ene kant omdraait als de, als de wind van links nee, komt en, en de, de andere kant je kan om... het uh, draaien. Want stel dat je alleen maar met westenwind uh, de molen kan laten draaien. Ja. Op een gegeven moment komt er een zuidenwind. Uh, dat het niet kan. Maar je kan uh, het helemaal omzetten. Oh? Ja. Nou ja, ik uh, ben nog een oud wijfje, natuurlijk. <laughs> ja, de, jij zet nog wel eens de wiek om. Ik vrij met alle winden mee. Niet. Ja, oh ja. Nee, hoor. <laughs> nee, nee maar, nee, maar... dat is mijn gedachten van vroeger nog. Nee, maar dat is de... Ik bedoel, als Marianne en Kees zeggen van... vroeger waren ze altijd linksom en nu waaien ze rechtsom... Nee, dat geloof dan... ik niet. Ja, het zou Het moet dat... de... altijd dezelfde soort wind zijn. Nee, dat is niet waar. Nee, want die wieken die zijn zo aerodynamisch... Uh, geste dat ja. ze van alle kanten kunnen draaien, toch? Ja, want ze kunnen er ook flappen aan doen, natuurlijk. Maar ze, ik weet wel dat, dat je ze ook helemaal om kan draaien. Oh. Nou ja, goed. En uh, wat ik de laatste half jaar tegen de cashier zeg... is een prettig leven en geen goede dag of dat gezeur of wat dan ook. De, al die clichés. En dan lichten even die ogen op en dan zie je ze een beetje glimlachen... En dat hou ik vol. Dat vind ik leuk. Maar op een of andere manier klinkt het ook heel erg onaardig. Ik weet, het is... Het een fijn is... leven, een prettig leven. Nee, ja, hey, een lacht fijn lacht. leven nog, hè? Dat klinkt ook niet, het klinkt ook niet heel hartelijk een op een of andere manier. leven. Jawel hoor. Oh. Dat ze, ze de ogen lichten op en ze glimlachen. Maar nee, Dan ga je er ook vanuit dat je, dat je niet, niet de volgende dag of zoals bij ons nog ah, wel eens nee, gebeurt dat twee uur dan. later weer bij de supermarkt bent. Nee hoor. Nee, ik zeg ook nooit goeiemorgen. Ik zeg uh, hallo. Oh, nou, maar dan slaap ik meestal nog. Maar <laughs> hey, hey, hoor je of zoiets. Nooit goeiemorgen. Echt niet? Nee. Gewoon hallo. Wel, Als ik wel... iemand ken, hè. Goeiemorgen. Nee. Nee. Goedemorgen. Goedemorgen. Vooral de vreselijke vroeger van goeie s'morgens. Oh, dat dus vind ik altijd wel grappig. <laughs> ik vind het altijd wel grappig. Ja. leuk. En ik, ik, ik, ik, was natuurlijk ook weer de enige die meedeed met goede mohgol. Oh ja. ja dat ja, die ja, vond ik ja. ook wel heel grappig. Ja. <laughs> maar ja. Oh, god, oh, god. En ja, een uh, schoolvriendinnetje van me kan je nagaan. Schrik oh jee. Contact mee. Ja. Haar, haar man heeft een klein ki uh, kind gekregen oh. met de tweede naam van jouw laatst geboren naam, geborene. Eerlijk waar? Ja, weet je nog die papegaai in bad waar, waar ik van aan het bevallen Oh, was. ja. Want <laughs> Johan Doesburg was dat. Ja. Maar dus, dus dezelfde naam. Maar die heeft een kindje dat heet Jago. Ja, ja, ja. ja, Zo, ja. Dus mooie naam is het hoor. Ja. En dan moest ik zo lachen, want ik vertelde natuurlijk aan het schoolvriendinnetje van uh, die bevalling in mijn badkuipen dat ik van een papegaai beviel. Ja, <laughs> dat maar, maar, maar dat, dat, uh, de, jij vertelt even dat het kind dus naar een papegaai vernoemd is, maar dat vonden ze niet vervelend. Nee, helemaal niet. Oh, gelukkig. Nee, helemaal. Nou, hartstikke maar... mooi. Nee, kijk, nou. schoolvriendinnetje ken je natuurlijk al heel lang. Me, de, de, meestal wel, ja. Niet altijd. Rustig. Maar in jouw geval, ja. Okay, nou, Marleen, dank je wel, hè. Dag Astrid. Hey, een goed leven nog, hè. Oh, ik, ik wens je echt, echt, als je zo oh. doorgaat... in ieder geval, en ook privé als je zo bent, heerlijk. Blijf oh. zo. Oké, okay, dank je wel. Dag Houd Marleen. Van. Dag Astrid. Dag. Dag. José. Ja, dat ben ik. Hallo. Hi. Uh, ik had een vraagje Nou, en dat was, ik uh, fiets altijd hier in de buurt, oh. uh, de Ronde Hoep en op een gegeven moment kreeg ik een uierlucht in mijn neus ja. en toen denk ik, waar komt dat nou vandaan? Toen keek ik op de weiland en toen ik, zag ik allemaal uierschillen in, in de wei waar de schapen liepen en dan huh? vroeg ik me af, waarom eten ze dat of waarom is dat? Waar, waar was dat, José? In de Ronde, Ronde Hoep. De Ronde Hoep? Ja, hier uh, dichtbij Uit uh, Uithoren, Amstelveen, Amsterdam. Uh -huh. Uithoren. Dus ik, ik was heel erg benieuwd. Ik denk, ja, eten ze dat op? Of waarvoor is het? En is de, was dat uh, gewoon grasveld verder? Ja, ja waar de schapen oh. op lo liepen. Oh. Lo lopen alleen maar schapen? Ja. En dan in, in, in een ronde boog hebben ze dat dan zo gestrooid. Oh. Dus ik, ik ben echt nieuwsgierig of iemand ja. dat weet. kijk, dat zijn nog eens goede vragen. Oké. Okay. Huien schillen. Ja, ik vraag, wat ik me nou afvraag, want dat, dat is dan weer een persoonlijke uh, uh, tik die ik dan weer heb. Ja. Ik ben nogal dol op um, lammetjes. Ja. En dan nou heb je bij ons in de polder ter hoogte van Biddinghuizen. Ja. Is één stuk gras. Ja. En daar hebben de schapen twee keer per jaar lammetjes. Oh, ja, ja, ja. Daar hebben we in maart lammetjes en in juni lammetjes. Nou, ja, ik zag hier geen lammetjes. Oh. Het, het waren alleen gewoon <lacht> dikke schapen. <lacht> <lacht> ja, misschien is de geboortegolf wel voorbij. Dat weet ik niet, maar... Ja, het viel me zo op, omdat ik ook die geur ook... Ik denk, wat komt dat in godsnaam vandaan? Misschien dat ze, dan, dat, ze, uh, dat, dat, dat, dat, ze dat handig vinden voor de zwarma... Dat, dat de schapen dan van natuur al een beetje naar huis maken. We lagen er ook overal toefjes uh, knoflooksaus toevallig. Nee, die heb ik niet getoken want anders ik toch Ga ik wat gaan floken? Ja, dat vind ik wel hoog. Dus als schaap, dan, dan krap je je toch ook achter de oren... als je denkt, ja, ik weet niet hoor, maar instant kebab hier in de wei. Ja. <laughs> nou ja, ik, misschien weet iemand de antwoord op. Ja. Ik, ik had dat aan iemand gevraagd die daar aan het werk was. Ja, die wist het natuurlijk nee, niet. Nee, die wist het niet. Die, die keek me heel vreemd aan. Ja, dat vind ik altijd zo raar. En uh, die zei, nee hoor, dat weet ik. Want die woonde daar gewoon. Die was hele knotsen van courgettes, was die aan ja het plukken. Oh, lekker. En zo groot had ik ze ook nog nooit gezien. Oh? Ja, hele grote. Oh. Een dus, uh, grote nou, courgette. Toen dacht ik, nou... Oh. Die zal het toch wel weten. Dus ik stap van mijn fietsje af en ik vraag het hem. Hij zegt, nou zou ik niet weten. <laughs> dus uh, daarom vraag ik het niet aan jou. Maar dat je daar dan ook werkt en dat je halve wij vol ligt met uienschillen en ja, dat je ja. niet weet waarom. Dat is ja. toch een beetje stom. Ja, een hè? beetje raar eigenlijk. Ja. Nou ja, goed. Oké. Okay. Ik, uh, ik ga weer mijn best doen. Oké. Okay. En uh, uh, ik ben wel heel benieuwd. ik ja, ik, ook. ik hoop ik dat ook. er een antwoord komt. Maar waarom er worden er uierschillen in de wei geworpen bij de schaapjes? Ja, ja. Uh, José, uh, blijf luisteren. Oké, okay, doei. Dankjewel, doei. dag. 0801121. Ton. Ja, hallo, goedemorgen. Hallo, hoe is het met jou? Nou, heel goed. Ja, nou, nou heel goed? Ja. Want het, uh, wa wa het gaat over de schaak, oh. hè? ja. Ik ben zelf de Sjaak geweest, oh. zoals heel veel jongens. Oh? Ja, dan ben je gekeurd voor militaire dienst en goed gekeurd, oh. dan ben je de Sjaak, want dan ben je de lo. Oh, want dan moet je. Sjaak is eerstens ja. in het Frans een scheldwoord voor een domme knul. Echt waar? Ja, oh. zoals Joost en de Duivel. En namen die hebben vaak een hele andere betekenis. Maar goed, eh, ik versta je door de telefoon een beetje slecht. Maar ja, dat tot... kwam omdat ik niks zei. Oh. <laughs> <laughs> oh. Nee, dan eh, het, het donder en hier een beetje nog. Eerlijk, waar, waar zit ja, je dan, Tom? In Zuid-Limburg. Ach, is het daar zo erg nog? Nou, je hebt toch gehoord van Hasselt, waar zelfs doden zijn gevallen. Ja, maar ik dacht dat het nu al wel weer een beetje overgewaaid was, nee, dat, letterlijk. Hè, figuurlijk. Het dreut nog steeds een beetje na hier. Hé, hey, Poldori. Ja, ja. Maar hebben jullie geen ongevallen nog? Nee, alleen heel veel water. Oh, nou, dat, uh, dat kun je hoop ik hebben. Ja. Maar, uh, Ja. In de 19e eeuw. Ja. Net na de Franse tijd, de Napoleontische tijd dus. Hè, ja. Toen hadden de soldaten lange soldatenjassen aan. Ja. En dat was een Chaco. De taal van de soldaten. Dat ja. was tot op het eind van de 19e eeuw Frans. Ja. De officierentaal, dat was de taal van de deftige mensen. De deftige mensen spraken allemaal Frans. Ook de deftige meisjes gingen naar kostscholen om Frans te leren. Ja. Om in een salon de thee netjes met elkaar Frans te kunnen babbelen. Ja. Dus ja. veel van die soldatentermen die komen dus uit het Frans. En als je dan ingelood was. Dan was je de Sjaak, dan was je die domme jongen. Uh, maar dan had je ook die Chaco aan. Ja, is dat echt? Ja, ik geloof dat alles echt, hoor. Ja. Maar uh, ik vind het, het zo'n mooi verhaal dat ik bijna bang ben dat het niet waar kan zijn. Ja, maar in de negentiende eeuw, om, uh, over die, die domme jongen, om dat beter uit te leggen. Als je dan in, iedereen moest uh, naar een keuring om te loten. En als je dan ingeloot was, en je was een arme jongen, dan had je pech, dan kwam je er sowieso in. Maar had je vader veel geld, ja. dan kon hij een plaatsvervanger voor zijn oh, zoon ja. opdraven. Ja. Dat was een Ja, Daar is ook weer een woord uit voortgekomen in het Limburgse en Brabants. Is dat woord verbasterd tot rappele Ja. <laughs> Omdat ik de gewone mensen hier Frans spraken. Wacht even hoor. die schrijf ik even op Rappelachan. Rappele En wat ja. betekent dan een Rappelachan? Dat is een, een, een dat plaatsvervanger. Dat Maar... Nou, na een eeuw was dat Rampelachan, dus Rappelachan. Jean is het Limburgs voor Jan, hè? Ja, dus dat verstonden ze beter. In de dorpjes hier. <laughs> die ongeletterde mensen. Maar goed, maar zo is dat ook met Chaco. Dat is Sjaak geworden. En omdat Sjaak al de betekenis had van domme jongen, was die Rappelichang, die dus zo dom was, die rampelers Nou, die was erin geluisterd en dan kreeg je zo'n chaco aan, een lange soldaat soldaatjas. En uh, toen jij dus in militaire dienst ging, toen zei je ook, ik ben de sjaak. Ja, dat hoorde je toen nog wel eens. Ik heb het al heel lang niet meer gehoord. Maar in, in dienst hoor je dat wel eens. Oh. En trouwens in volkskundige werken staan, daar uh, kom ik het wel eens tegen. Historische boeken, komt dat, staat het wel eens in. Dus als je over de tijd na Napoleon hebt, de, de, de oorlog tegen de Belgen, hè, tot, van, tot 1839, toen België loskwam van Nederland. Toen moesten veel jongens in dienst. En dat waren vooral dus die lotelingen en vooral dan die arme Duvels die dan ja, voor een jaar dienst namen in de plaats van de zoon van een rijke heer. Hmm. Ja, dus rijke jongens hoefden niet in dienst. Of nee, maar ik gehoor. vind het wel en allemaal duw. zo dubbel, want de rijke, jongens die spraken dus, de rijke jongens en de rijke dames spraken dus eerst Frans. Ja. Vervolgens waren de arme jongens, die geen Frans spraken, die waren dan de Sjaak. Ja, die waren de Sjaak. Ja. Als ze dus ja, zelf erin loten, hadden ze pech, maar ze konden plaatsvervangen worden. En dan werden ze betaald. Hè. Als plaatsvervanger kregen ze dan een jaarsalaris van de vader van die jongen, die er eigenlijk in was. Hmm. Nou... Dan, uh, dan is het verhaal van de Sjaak in ieder geval... Uh... En dan zei hij, ze, hij is de Sjaak. De dat woord Sjaak zit ook nog in het woord. Jak, jak. En ook in uh, Jakkers? Dat weet ik niet. Nee, ik denk het niet. Maar wel in jacket natuurlijk. Ja, een Daar zit Dat is een, het ook ja, in. Uiteindelijk, ja. Uh... Dus uh, ja, veel woorden zijn samenstellingen... die dus heel erg verwant zijn met elkaar. Ja. Maar dit is de uitdrukking, hij is de Sjaak... Zoals ik hem altijd gehoord heb. Vroeger, vroeger. Dus eigenlijk is het uh, Fouzet le Jacques. Ja, Jacques, dat is uh, hetzelfde als Jacques. Jacques. Ja. Ja. En dat is gewoon een domme jongen zoals Joost de, de duivel is. Hè? Nou, dan uh, volgens, <laughs> mij, uh, volgens mij zijn we er dan uit. Ik denk het wel, want dat is het. <laughs> ja. Ik heb het nooit anders gelezen. Als, als, als jij als het zegt. Historische werken over dus de... Of de Nederlandse en Belgische oorlog lees, kom je het wel eens tegen. Ja. Want er staan ook die verhalen over die Rampelassante in. Ah. Nou ja, en wij weten het nu gewoon allemaal dankzij ja. jou. Nou, dankjewel, Tom. Ja, graag gedaan. En uh, ik uh, ga proberen om het woord Rappele Jean te onthouden. En rappele Jean. Ja, precies. Dus als je in Jean denkt, hè, ja. dat was vroeger de commissaris van de koningin hier, Jean Kremers. Oh, Rappele Jean. Dat was Jean, of Jean, en dat wordt dan verbasterd tot Jean. En dat Rampelasson, dat was dan Rappelen. Jean. Rampelasson, Rappelen Jean. Rappelen Jean. Nou, ik, ik ben ja, er helemaal uit. Dankjewel, Tom. Ja, graag gedaan. Ik dag. wens je een hele goede morgen, middag, avond en wat je verder maar ja, wil. jou hetzelfde. Oké, okay, dag. dag. Dag. Hij is ook de Jacques. De Jacques-Brel in dit geval. Nummer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 Nummer van Jacques Beril. Ik krijg een mailtje van Geert. Die mailt Dag-nachtzuster. Wat een gedoe over goedemorgen. En zo in het Spaans en Latijns-Amerika is het een stuk makkelijker. Van 0 tot 12 uur is het Buenos Dias. Van 12 tot 6 uur is het buenas tardes. En van 6 tot 12 uur is het buenas noches. Ik zit naar je te luisteren in Peru via internet. En dit wilde ik je even laten weten. Dankjewel, Geert. Ja, leuk. Ja, volgens mij is het uh, inderdaad ook heel simpel... met uh, bij ons te verdelen van 0 tot 6, van 6 tot 12, van 12 tot 6... en van 6 tot uh, 12 weer. Met uh, de ochtend, de middag, de avond en de nacht. Maar goed, ik vind dat iedereen het zich zo'n zo beetje mag noemen... zoals die zelf wil. Daar hebben we het dus in ieder geval over gehad. Over uh, de goede morgen en de goede middag en de goede nacht. Uh, de vraag over de windmolens uh, staat nog open. Hè? Want Marianne en Kees willen graag weten waarom vroeger de windmolens linksom en tegenwoordig rechtsom draaien. En José wil dus heel graag weten hoe het zit met die uien schillen die in een halver cirkel liggen. In het weiland bij de Schapen in Ronde Hoep, oftewel bij Uithoren Amstelveen. Marcello wil heel graag weten hoe het zit met zijn VWO-examen. Vroeger hoefde hij zes vakken te halen. En tegenwoordig zijn het er dertien. En hij wil heel graag weten of hij op een of andere manier toch nog snel dat examen kan halen. 0800 1121. Jan? Ja, goedenavond. Goedenacht. Goeienacht. Goeie dingers, Ja? Hallo? Hallo, wat kan ik voor je doen? Nou, ik heb een antwoord op de windmolens. Mooi, vertel. Dat heeft te maken met het groeien van de bomen. Oh. De bomen die groeien linksom. Ja. Daardoor zijn de nerven van de boom ook linksom. Oh. Maar als je nou een molen rechtsom laat draaien... zou die de nerven uit elkaar draaien... en zou het hout, in, waar, waar de assen van gemaakt zijn... die zou uit elkaar gaan. Oh. En als je hem dus linksom laat draaien, blijven de nerven van de boom, de houtnerven, in elkaar gedraaid. Maar hoezo groeit een boom linksom? Hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Dat heeft ja. met de zon te maken. Mm. Oh, dat natuurlijk, een, uh, ja, want een plant groeit de... altijd naar de zon toe een beetje. Ja. ja. Oh, en dan draait hij een heel klein pitsie. Dus blijft, uh, blijven de nerven in elkaar... Oh. En wat die mevrouw er net zei: van ja, de, de wieken kunnen alle kanten opstaan, ja. dat heet kruien. Je oh, ja. kan kruien. Die, die kunnen ja. alle kanten opzetten naar de wieken. Precies. Maar, maar als ze dan vroeger uh, uh, linksom draaiden en nu rechtsom. Dat heeft met, uh, met mechanisatie te maken. Ik bedoel met, met motoren en dergelijke. Dat is natuurlijk uh, alles is, is, is rechtsom gaan draaien. Maar waarom was het vroeger dan linksom? Want dat trok hij vroeger toch de nerven uit elkaar. Nee, die, die drukte die in elkaar dan. Nee, die drukt hij nu in elkaar. Ja, die drukt die in elkaar. Maar vroeger? Ja, maar een, een, tegenwoordig zijn de windmolens niet meer van oud. Oh, dus het maakt niet uit welke kant die op de ruis nee, opdraaien. Het is allemaal staal, dus. Uh... Oh. Nee, nee, dat. Uh... Die grote windmolens zijn niet meer van hout, dat heb je toch wel eens gezien, hè? Het is me wel eens opgevallen, ja. Ik, uh, ik, wist, uh, ik wist, een beetje, wist niet waar ze van gemaakt waren. Maar... Nou ja, staal en uh, kunststof waarschijnlijk. Ja, dat, dat zal wel nou, bestig zijn. Ik nog een antwoord weten. over die uien. Ja. Dat is een heel goedkoop bijvoer voor de schapen. Eerlijk waar? Ja. Maar vinden ze dat lekker dan? Of is het gewoon puur van, uh, nou, als er niks anders is, nemen we een ui? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk huilen ze tranen met tuiten Ja, ze, ze zijn niet enthousiast ervan, maar de uien ui zijn dan zo goedkoop... Dat, ze te, dat het niet de moeite is om naar een, naar een veiling te brengen of dergelijke. En dan uh, rijden ze maar bij het land, bij de schapen. Want Ach. goede lussen ze helemaal niet. Dus het zijn eigenlijk een beetje goedkope schapen? Ja, ja. Ja, mijn schaap is een heel goedkoop, uh, heel goedkoop dier, om is dat zo maar zo? te zeggen. Die heet... Die heet uh, die eet alles wat. Echt waar? Dat wist ik niet. En de geiten ook. Dat, uh... Ik dacht dat varkens van die alles waren. Ja, die ook. die ook. Maar als je een uh, varken uien laat eten... dan gaat echt het vlees naar uien smaken. Dat, uh... Wat niet heel erg hoeft te zijn. Nee, nee. maar sommige mensen hebben dat nou niet zo. Nee, je wilt toch zelf voor kiezen natuurlijk. Ja. Okay. Nou had ik ook een vraag. Ja. Uh, een tijdje terug hoorde ik de ode to Billy Joe. Ik weet niet of je dat nummer kent. Dat is van Bobby Gentry uit 1967. Ja. Nou, versta ik de tekst wel. <laughs> maar ik begrijp hem niet. Snap je wat je <laughs> nee. Ja, dat kan gebeuren, ja. Ja, dat heb ik ook met Boudewijn de Groot, met Land van Maas en wel. Waal. begrijp ik ook de tekst. Nee, maar... daar is ook geen touw aan knopen toch? Nee, daar is ook geen touw aan vastgeknopen. Dat is aan uh, waarde Shade of Peel van Procoherm. Oh, maar, maar zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja, nee, maar dan maar, met Bobby Gentry... <laughs> Ja. ja, ik bedoel, dat gaat over zelfmoord, dus dat is niet zomaar een, uh, een verhaaltje. En toen zaten we onderling met elkaar te praten. Die zeiden dat het ging ook over abortus. Hm? Maar ik heb dat nergens kunnen vinden. Ik zit meteen te zoeken, want ik heb een beetje ik, ik ben, ik heb een, een tik wat betreft uh, uh, uh, liedjesteksten... omdat ik niet zo muzikaal ben. Dus ik luister altijd heel erg naar liedjes, maar hiervan weet ik het niet, inderdaad. Even kijken hoor. Of ik er zo snel iets van kan vinden. Uh, Ode to. Ode to Billy Joe. To Billy Joe. Poppy hmm. Gentry uit 1967. Oh, er is een hele film op gebaseerd, joh. Ja, ook. Even kijken. Nou, ik ga me er eens in verdiepen. Want wat, wat is je vraag waar die over gaat? Ja, wat nou eigenlijk de, de is? Tekening van het liedje is of dat inderdaad nou, want de film heb ik eigenlijk helemaal niet, niet gezien, maar of dat inderdaad een abortus ook is ge geweest of niet. Of... <laughs> ja, het, het gaat over een priester en eerst is we samen wat van die brug af en daarna is hij er zelf vanaf gesprongen. Ja, het is, het is, het is een beetje een, uh, een triest verhaal. Nou, ik word er nu al helemaal verdrietig van, maar ik ben wel nieuwsgierig geworden, dus ik ga het liedje even luisteren. Oké, okay. nou, in ieder geval bedankt. Ja, en, en, en uh, Jan, uh, dat is gewoon nog van vroeger dat je ermee rondloopt... of is het van onlangs dat het uh, weer te sprake kwam dat je denkt van... ja, uh, is van onlangs, dan moet ik het uitzoeken. was ik ja. op een crematie. Ook ja. bij iemand die zelfdoding had gedaan. How? En eigenlijk een, een, twee dagen daarna hoor ik dat liedje weer op de radio. Ja. Ja, dat zijn dan van toevalligheden. Ja, nou was die man niet van een brug afgesprongen, maar... Maar toch dan, dan, ja, dan raak het je weer. Hè? Want, ja. Ja, waarom? Ja. Nou, laten we gewoon even gaan luisteren. Dat is misschien een mooi begin. Ja, uh, Dank je voor je vraag, Jan. Ja, oké. Goeien oké, dag. dag. It was the 3rd of June, another sleepy dusty Delta day.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 me I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge and drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge Ja, ik ben helemaal verdiept in dit liedje, Oud to Billy Joe. En uh, ik, ik heb zitten luisteren, ik heb ondertussen de, de tekst zitten lezen... en ik heb allerlei uh, uitleg over het liedje zitten lezen. Ik vind het wel heel leuk dat Jan met die vraag kwam, inderdaad. Want uh, ik ben bang dat het ook een vraag gaat blijven. Maar misschien dat Mickey er anders over denkt. Goeiedag, Mickey. Uh, Mickey Meijer, Amsterdam. Hallo. Uh, ik dacht dat het om een verlovingsring ging die van de brug afgegooid werd. Ja. En uh, ja, ik, ik heb nooit een andere verklaring uh, kunnen bedenken. Abortus ja, want... uh, is natuurlijk onzin, want je gaat dus niet uh, samen met het vriendje op een brug staan en uh, aborteren en de foetus uh, over de leuning brug. <laughs> uh, en uh, dan uh, de man die dan vervolgens nog zelf moet plegen. Dat is allemaal niet een logisch verhaal. Nee. Het is dat ze samen de verloving verbroken hebben. Uh, ...op beter gezegd dat zij de verloving gebroken heeft. Uh, en uh, de ring uh, als symbool van, van hun uh, liefde uh, in zijn aanwezigheid over die brug gegooid heeft. Ja, ja, en vervolgens zag hij het niet meer zitten. Maar hoe kwam jij bij die ring? Sorry? Was, uh, die ring, is dat jouw eigen beeld daarbij of is dat ook van horen zeggen? Uh, dat is uh, niet van horen zeggen. Dat heb ik uh, alleen uh, al die jaren uh, gedacht ik heb nooit iets anders kunnen bedenken. want wat wat ik nu zo'n beetje beetje meekrijg van het van het liedje van de tekst is dat het gaat over een gezin zit aan tafel te eten, ja. hebben eigenlijk een hele door de weekse euh, gesprek hebben ze, van van uh, uh, ja nou ja uh, en dan dan zegt er iemand van, uh, heb, je, heb je dat gehoord uh, van uh, Billy Joe McAllister? Die is van de brug afgesprongen. Die heeft zelfmoord gepleegd. En dan gaat eigenlijk het gesprek gewoon een beetje door. Je nou, wil iemand even de koekjes doorgeven. en Goh, ik heb hem gisteren nog gezien. En, uh, terwijl dat, uh, het meisje, of de, de vertelster van het verhaal... die lust dan opeens te eten niet meer. En dan zegt die moeder ook op een gegeven moment... Van, goh, jo, eet nou, want ik heb de hele, de hele dag staan koken. Dus uh, eet nou een beetje mee. En dan uh, gaat het verder. En dan gaat dus het verhaal dat. Um, uh, dat ze dus. De, iemand heeft dus Billy Joe nog op die brug gezien. samen met zijn vriendinnetje. En dat is dus waarschijnlijk dat meisje dat daar aan tafel zit. en opeens geen zin meer heeft in eten. Ze hebben iets van die brug afgegooid. En uh, daarna is dus uh, deze Billy Joe van die brug afgesprongen. En dan aan het einde van het liedje, dan zijn we een jaar verder in het verhaal. Dan is uh, de vader van dat gezin inmiddels ook overleden. En dan staat er dan nog even zo in aan een, aan een infectie. En eens even kijken of er dan nog iets. Uh, ja, dat was het eigenlijk. Het oh, was een, een, een, een virus. Ja. Wat rondging. Ja, ja, maar eventjes, uh, heb ik ja. een correctie. Het is niet uh, gezegd. Was daar met een vriendinnetje. Oh. Hij, hij was daar met een meisje wat op jou lijkt. Oh, oké. Okay. Ja, precies. En dat ja. is en dat is dat is de clue. Het uh, uh, was. Uh, oh, overduidelijk dat niemand van die verhouding op de hoogte was. Nee, precies. Want uh, anders zouden ze dat niet zo neutraal allemaal verteld hebben. Het was een geheime relatie tussen die twee. Ja. En ja, ik kan er van alles bij verzinnen. Ik doe, Billy Joe, dat is een typische zuidelijke naam. Ja. een de conservatieve uh, boerse uh, streek. Ja. Uh, en uh, daar zal waarschijnlijk niet echt populair zijn als... Uh, de maagdelijke dochter met vriendjes op stap nee. gaat. Nou, en het dus mooie is, is dat dus die. Dat zou helemaal die... niet ongebruikelijk zijn: dat het zoiets dan een beetje geheim gehouden wordt voor de rest van de familie. Ja. Maar het, het mooie van dit verhaal is dus dat die, die zangeres van het verhaal. Uh, uh, Bobby Gentry, zeg ik het goed? Ik ken het niet. Ja. ja. Die, die heeft dus in allerlei interviews wel aangegeven. dat eigenlijk iedereen aan haar altijd gevraagd heeft: wat is er nou van die brug gegooid? Ja. En, en zij zegt van uh, de meest genoemde dingen, mensen die gokten... en dan zeiden ze het meest genoemd werden dan uh, bloemen, een ring, een, een, uh, uh, een draft card dat is dus dat hij in dienst moest, ja. of niet? Ja, een, een flesje... Of een flesje? Ja, een flesje uh, LSD-pillen. Oh? Of een geaborteerde baby. Dat ja, is dus wat ik, mensen, mensen zoal riepen. Sorry, maar ik, ik vind het... Uh... Andere verklaring dan die ring is grote onzin. Bloemen, uh, uh, waarom uh, gaan mensen samen naar een brug? Uh, Gooi daar bloemen af. Wat vervolgens de reden is voor die man uh, om zelfmoord te plegen. Ja, het is allemaal niet heel logisch, hè? Nee, goed, maar die, die, die, uh, die verbroken relatie is de enige verklaring. En wat is het, het symbool van een verbroken relatie? Dat is niet uh, een, een, een foetus die je in een bloedrugzakje meeneemt om van de brug af te gooien. Uh. <laughs> en, ze en zeker niet zijn, zijn uh, oproepkaart. Want uh, die gooi je niet van de brug af. Uh, uh, je oproepkaart die kan je verscheuren en vervolgens ga je over de grens naar Canada. Maar die ga je niet van de brug afgooien. En, en, en als je je oproepkaart eerst van de brug afgooit... En, en een, een verloofdingsring uh, uh, uh, gooi, gooi je ook niet van de brug gooi. af. Als je, graag, als je graag dood wil, uh, kan je gewoon uh, netjes naar Vietnam gaan. <laughs> Ik je niet voor de rug te springen en eerst die, die kaarten te plieten. Ja, maar zo levens. kun je alles nu wel naar jezelf toepraten natuurlijk. Maar ze, deze, de, uh, zij heeft zelf ook gezegd, ik denk dat het een trouwring was. Nou. Ja, dat heeft ze zelf gezegd. En er is dus later, naar aanleiding van dit liedje, een film gemaakt. Ja. Maar dat is, uh, die liep volgens mij volledig uit de hand. Want dan ging het over een, uh, om een homoseksuele ervaring en uh, toestanden. Dus daar is nogal weer wat... Uh, Creatieve vrijheid op toegepast. Want daar verwijst het liedje verder helemaal niet naar. Ja, nou, ik, ik, ja die trouwring, dat uh, gaat mij een beetje ver. Ik vind verlovingsring uh, daarom het uh, lo meest logische. Ja. Want trouwring, dan zouden ze dus uh, ergens in het huwelijk getreden moeten zijn. Uh, in, in, in, in dat, in dat uh, gehucht, dat is natuurlijk bekend. Ja. Of ze zouden naar ja. Mexico gegaan moeten zijn. Daar kan het uh, wat sneller. Uh, en, en dan uh, zijn ze getrouwd, komen ze terug. En niemand weet van iets en iedereen gaat in zijn eigen huis wonen en vervolgens uh, wordt uh, het huwelijk ontbonden door die uh, ring eraf te gooien. Ja. Het lijkt me eerder dat ze nog niet getrouwd waren, maar wel. Uh... Uh, een, een zware liefdesrelatie hadden. Maar wat en grappig en, dat jij dan ook rondgelopen hebt... Met, en met jou zoveel mensen... Uh, om toch, toch een beetje nog de betekenis achter dat liedje te willen verklaren. Ja, maar goed, dit, dit, dit, dit, dit, ik, ik zou niet uh, mijn hoofd uit kunnen zetten... als ik zo'n liedje hoor <gacht> zonder te begrijpen nee. wat, wat de verklaringen moeten zijn. Ja, dat vind ik heel leuk. Maar ik vind het wel heel frustrerend dat zij daar nooit verder uitspraken over gedaan heeft... Op een gegeven moment moet je, vind ik, moet je toch kunnen zeggen: van ja, het gaat daar en daar over? Nee, nee, nee, ik sta helemaal achter haar. Oh? Dat, dat, dat, dat is juist natuurlijk de, de, de grap. Als ze precies wilde uitleggen waar het om ging, dan had ze dat omschreven. Juist throwing something. En dat is juist, uh, dat, dat uh, uh, zet je fantasie aan het werk. Ah, something, ja, maar dat, dat is... Een... dat die, die, die text, Something is niet toevallig in die tekst terechtgekomen. Nou, dat is, dat, het is grappig dat je dat zegt, want mijn, mijn schoonvader, die was schrijver. Ja. En die uh, schreef onder andere een boek, dat heet De, De Voorspelling. Ja. En dat, dat heeft een open einde. Ja. En dat frustreerde mij ook altijd mateloos. En mijn, mijn, uh, uh, mijn vriendje die zegt altijd, nee, maar dat vond mijn vader vond dat mooi. Want dan werd hem ook vaak gevraagd als hij dan in een klas was of, uh, of, of een, een, uh, een toespraak hield ergens. Werd er vaak gezegd van ja, wat, wat gebeurde er nou bij de voorspelling? Hoe liever. En dan zeiden: Ja, dat is het mooie van een open einde. Dat je zelf je fantasie moet gebruiken. Ja, Ik dus vind het, het altijd een... heel frustrerend. Dat is toch het echte leven? Ja. Uh, uh, de meeste dingen begrijp je niet helemaal. Uh, uh, je, je fantaseert dat je het begrijpt, omdat je, uh, je neemt een voordeel aan. Uh, je denkt dat je iemand kent. Uh, en je valt een oordeel omdat je altijd niet kan leven. Je kan niet uh, alle nuances uh, meenemen in je beoordeling, want dat is niet te leven. Dus je, je, maar uh, hoe het precies zit, dat weet je meestal niet. Hmm. Dus, dus uh, het open einde, het vraagteken, is eigenlijk de werkelijkheid. Hmm. Vandaar dat mensen ook gewantrouwd moeten worden, die het allemaal precies weten en precies kunnen voorspellen en precies kunnen verklaren. Dan weet je zeker dat die ernaast zitten. Ja, maar toch... Of, of word ik nou altijd filosofisch? Nee, ik vind het wel mooi, maar ik ben, een, ik ben al altijd... Uh, er is nog zo'n liedje waar ik me altijd... Uh, um, uh verschrikkelijk uh, over opgewonden heb. Want ik ja. luister inderdaad ook altijd zo. Als, als ik een uh, liedje met zo'n tekst heb... Dan, dan ga ik er ook over zitten na, filosoferen. En uh, ken je het liedje You're So Fame? Ja. Van Carly Simon? Ja. Dat is ook altijd is een vraag geweest van uh, over wie gaat het nou? En er nee, zijn talloze. zijn the song is about you. Ja. Ja, dat is, dat, dat is, dat is de kniphoog. Ja, dat ja, is de knipper. De, is de... De, dat is een paradoxale zin en dat is, dat is de grap. Ja, maar toch. Toch. De, de, de, dat, dat lijkt een beetje op een bekende zinswending van mezelf. Tegen iemand een compliment geven. Dan zeg ik: Ja, maar dat zou ik nooit tegen je durven zeggen. <laughs> ja. <laughs> Ja, maar en dan toch... hoop je dat er een klein glimlachje terugkomt. Nou, dat is hetzelfde mechanisme, dacht ik. Nee, maar in dit geval is het niet zo. Want dit is, dit is eigenlijk een soort sch scheldliedje: ja. over van je bent, je bent een uh, verschrikkelijke ijdeltuit. En je bent zo'n afschuwelijke ijdeltuit. dat je nu zelfs waarschijnlijk denkt dat dit liedje ook weer over jou gaat. Ja. En, en, en toch is dat liedje is overduidelijk wel voor iemand. En dan hebben ook heel veel mensen hebben daar heel erg over zitten filosoferen wie dat zou kunnen zijn. Er zijn heel veel namen genoemd. Warren Beatty uh, zou er eentje kunnen zijn. En ja. uh, uh, uh, volgens mij zelfs Nick Nolte. Nee. Nou ja, en, en Mick Jagger misschien. En uh, nou heeft vorig jaar heeft ze bekendgemaakt over wie het ging. Ja. En dat vond ik zo fijn. Ja, ja nee, nee, nou hang ik aan je lipje, begrijpt het. Ja, wie was het ook weer? <laughs> uh, um, uh, nou wil ik zeggen, David Gavin. Een platenbaas was het. Ja. Oh, wacht, ik zoek het even op. Oh, ik ga, wacht, ik zoek het even op. Ja, de naam David Gavin ken ik wel, maar ik wist niet dat hij in het liedje voorkwam. Nee, hij ja, ja, kwam niet in het liedje nee, goed, voor, maar uh, als, zij als had hem in haar genoeg, hoofd. Ja. Zij dacht van, ach, dan zal je zien, dan maak ik een liedje, denkt hij weer dat het over hem gaat. En dan, was, dan is het eigenlijk weer dubbel frustrerend voor hem, denk ik. Want uh, het mooie was dat, dat uiteindelijk nie, bijna niemand zei, oh, dat gaat over hem. Iedereen dacht, dat, ander, dan gaat het liedje toch, toch over jou, ondanks dat het negatief is. En dan denkt nog niemand aan jou, dat vind ik wel mooi. Het leukste is, die ik bedenk net een andere tegenstrijdigheid, een heel bekende. Je t'aime, ja. one on plus. Je t'aime helemaal moi en plus. Ik ja, hou van dat, je, dat, maar dat, niet dat, meer. Ja, dat is weer iets anders. Maar er zit ook een paradox natuurlijk in. Ja. Je t'aime man niet en plus. Ik hou van je. Ja, ik ook niet. Ja, maar die, dat is een soort Franse um, uh, inslag van de tekst... die het een beetje moeilijk maakt, tenminste in ieder geval voor mij, om te begrijpen. Nee, dat nou, is uh, voor mij van begin af aan glashelder geweest. Misschien ten onrechte. Ja. Um, het, het zijn van die cl clichés... Ja. Uh, uh, je, je ligt uh, te vrije. Ja, en, en, en er worden clichés gemoppeld van, ik hou van ja. je. En, en, dan, en, en het cynische antwoord is, ja, ik ook dus niet. Ja, ja. Ja, zo om, om zit adem, er in adem, een... Adem, zo is, het... een cliché is. Ja, zo, in zo is er een heel mooi liedje van Hans de Boy. Hm? Uh, Dat Volgens mij is dat Thuisben, waar dat in zit. Dan zingt hij, um, zij houdt van mij en ik hou haar vast. Dat is ook mooi, hè? Ja. Dat is, ja... <laughs> maar is wat, wat, wat, ik vind het wat, wat, wat minder uh, aardig dan Je T'aime non plus. oh dat vind jij dan dat, weer, hè? Dat, dat, dat, is, dat is nog iets, iets uh, gecompliceerder. En uh, ik, ik hou, uh, ik hou al vast, ja, dat zijn dat van die van die vondsten als... Uh, hier zet men T en over. Wat? Hier zet men? Hier zet men T en over. Oh ja, ja, inderdaad. Nee, maar ik denk zelfs dat heel veel mensen het niet eens horen. Mm. Ik hou van haar. Uh, of zij houdt van mij en ik hou haar vast. Niem mensen horen het niet eens. Nee. Omdat je, uh, net als dat je uh, sommige Zweedse zinnen gewoon kunt lezen... omdat je het zelf wel invult. Yeah. Of als je overal de klinkers uit weglaat... dan kun je ook vaak gewoon de zin nog lezen. Omdat je hersenen het al invullen weet ik, bij Hans de Boy ook nog wat extra betekenissen zou moeten zoeken. Dat zou, nou, bij Hans de Boy is het vaak tegenwoordig zo met teksten... Dat, ze, dat het zo ver gezocht is dat je het nooit meer in kunt vullen. Ja. Maar in die tijd is het volgens mij nog allemaal best wel vrij poëtisch, hoor. Ja. <laughs> ja zegt hij, maar hij bedoelt nee. <laughs> maar ja, goed. Ik, bij Hans de Boy kom ik nu, uh, zelden verder dan Annabelle. Ach, maar die, die heeft beetje, zulke mooie liedjes uit, gemaakt. Hans de Boy heeft zulke prachtige liedjes gemaakt. Ja, nou weet ik niet meer. Dan nou hebben we het over vier verschillende liedjes. En ik zou op zich nu een liedje kunnen draaien. Ja, nou volgens mij moet je dat ding wat je net citeerde, toch zo uit de computer kunnen toveren. Ja, maar, maar wat nou? Moeten we nu Hans de Boy? Moeten we nu non, uh, non plus? Nee, nee. nee, nee, nee we... ja, wat mij betreft, uh, die Hans de Boy van jou, want die Gitame plus dat kent uh, iedereen. Ja, dat mag je nooit zeggen. Nee, je mag nooit zeggen dat kent iedereen, want juist als iedereen het kent, denkt ze, oh ja, Chitain Monoplieu, daar zit ik nu even lekker op ja, te wachten. Ja, gisteren is nog iemand geboren die het niet kent, maar die moet er even Frans leren. Echt waar? <lacht> ja, dat, dat duurt dan nog wel even. Dan kan ik nog wel een paar ja, weken wachten met Chitain Monoplu. Maar ik ga ervan uit dat uh, die zinswending van Hans de Boy ja. uh, van, van dat uh, vasthouden, ja. dat die minder bekend is dan Chitain Monoplu. Ja, daar ga jij vanuit. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, we zullen Maurice de Hond even vragen. Ja, nou, even nou, wacht, wacht even, ik heb een chat. Wacht, ja. ik heb een chat. een vraag ik even, jongens, kunnen jullie alsjeblieft nu even... of Hans de Boy of Je Temme men, uh, Moi Non Plus uh, tikken? Ja, niemand die zo snel... Ja, dan is er iemand die heel bij de hand nu gaat zeggen Carly Simon... Ja, met George Sofé, maar die ga ik... Oh, kijk, ik krijg nu achter elkaar al vijf keer Hans de Boy. en daar ben ik heel blij mee, want ik ben stiekem best wel fan van De Beste Man. En dan doe ik straks na het nieuws gewoon nog even keihard Carly Simon erachteraan. En dan komt het uiteindelijk... En dan kan ik ondertussen ook nog even... Oh nee, had ik al... Uh, dat was die David Kevin uh, waar dat uh, uiteindelijk voor schept. Uh, Jezus, schermt. het gaat die toch een prachtige dag worden, hè? Hé, nou, ik, kan ik je met een gerust hart nog een mooie nacht wensen? Dank je. En dan doe ik nu gewoon lekker Hans de Boy, want daar word ik altijd heel vrolijk van. Oké. Okay, Dag Mekkie. Dag. Dag. Als morgens vroeg, er haar nog in een waaier ligt. Ze rekt zich uit, eruit. En bezweet als morgens vroeg haar dag begint gordijnen dicht de eerste. Ja, komt hij, komt-ie, let op. Zij houdt van mij en ik hou haar vast. Zie je wel. Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik... Ik ben dus van Hans de Boy, met dat zinnetje. Zij houdt van mij en ik houd haar vast. Goede nacht. Ja, ook een hele goede nacht. Nou, zeg het maar. Ja, nee, jullie hadden het net over Carly Simon. Ja. En het nummer is geschreven wat ik altijd begrepen heb. En ik, ben, ik behoor tot de categorie oude hippies. Ja. Dus, uh, ik denk dat het geschreven is destijds voor James Taylor. Ja maar, dat, ja, maar daar ga je dus alweer. Je denkt dat het zo is. Maar als jij dat al van vroeger ja, dat denkt... Ik, dat denk ik al 35 jaar. Nee, ja. ik weet dat niet beter. Want ja, god, die muziek, dat spreekt me meer aan eigenlijk als uh, de muziek van tegenwoordig. Ja. Ik ben een beetje blijven hangen, wat dat betreft. En uh, nee, ze, uh, zij heeft inderdaad een relatie gehad met James Taylor. Ja, ja maar ze en... heeft met meer mannen... Ja, ja, nee, maar het liedje is dus, uh, ja god, wat, wat eigenlijk iedereen destijds wist, dat is dus echt door haar, uh, uh, door haar is het, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, ja, eigenlijk uh, een verborgen sneer naar, uh, naar James Taylor. Ja, maar, maar, dat, maar dat is de clue van het liedje, dat ze nooit, ze heeft nooit gezegd over wie het nu ging. Nee, dus ook hij, die James Taylor niet, nee, maar ze nee, heeft dus nee, vorig jaar... Hè? Want ze kon niet zingen dit en ze kon niks ja. en ze kon dat. En, mm. nou Toen waren ze elkaar af en toen is die, die LP, Tapestry heette die geloof ik... Yeah. Uh, toen is die gekomen, maar toen was hun relatie al beëindigd. Ja, ja, ja, maar, nou ja, maar zo heeft iedereen zijn eigen theorie. Want ik heb ook ze schijnt ook een keer een naam achterstevoren gezegd hebben. Ze schijnt een keer initialen nog. Maar vorig jaar heeft zij geroepen dat het over David Gavin... maar volgens mij heeft ze het later ook alweer terug, teruggenomen. Nee, maar het, het was heel, heel frappant, want die al Petty die kwam ja. dus echt uit na die, uh, jaar, een jaar jaar na hun relatie weer uh, beëindigd was. Ja. ja, dat zou een aanwijzing kunnen zijn natuurlijk. Ja. ja. Nou, ik ga hem gewoon wel even lekker draaien straks. Nou, dat vind ik heel leuk. Ik oh. luister nog even, want wij liggen in midden Limburg. Ik lig op mijn bootje. Ga lekker. En het is verschrikkelijk onweer gehad, dus uh, ja, ik luister... Uh, wat meer radio kijkt, wat minder televisie. Ja. Dus, maar we hebben een verschrikkelijk onweer. En het is nou heel rustig op opeens. Dus oh, mooi. Ligt er ligt meer geen, uh, geen onweer, geen regen meer. Dus, mooi. Nee, Dag Ed, tot zo.